Een op de zes nieuwe lokale politieke partijen wil geen AZC's, heeft een vandaag gezien in hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zorgt wel voor problemen met wat het kabinet wil. In de spreidingswet staat dat de opvang van asielzoekers over alle Nederlandse gemeenten moet worden verdeeld. Een nieuw medicijn tegen Alzheimer moet niet vergoed worden, vindt het zorginstituut. Het zorgt voor meer problemen dan het oplost. Het medicijn zou ook maar bij een heel klein deel van de patiënten voor verlichting zorgen en het effect is zeer beperkt. De Europese deze commissie keurde het nieuwe Alzheimer-medicijn eerder wel goed. Burgemeesters maken zich zorgen over verharding en verruwing in de politiek en de samenleving. Dat haalt het ANP uit zo'n honderd toespraken die ze pas hebben gehouden. Ze hebben het over bedreiging van bestuurders, maar ook over de harde toon in debatten. Landelijke politici moeten het goede voorbeeld geven, vinden ze. En een duurzaam huis levert bij verkoop meer op, vooral als de verduurzamingen goed zichtbaar zijn, dat zegt het kadaster. Een hoog energielabel of zonnepanelen doen het goed, maar zijn uiteindelijk niet de voornaamste reden om een huis te kopen. De plek, de prijs en het bouwjaar zijn voor kopers vaak nog belangrijker. En dan nu het weer van weer online. Eerst wolken en in het noordoosten lichte vorst. Later meer zon, het wordt vanmiddag niet warmer dan 5 graden. En dat was het nieuws op Slam. Dank je Mario, tot straks weer. We gaan naar de weg toe. A4 melden tussen het graag Aquaduct en de Keteltunnel. Een kwartiertje, 6 kilometer. Op de A9, Amstelveen Oost, AMC ziekenhuis, 11 minuten. En flitsers op de A12, Nieuwerbrug aan de Rijn, richting Utrecht, 37,6. De A7, Weide Wormer, richting Amsterdam, bij 11,1. En de laatste, A28, pijlen richting Hogeveen, bij 157,5. Binnen nu en een minuutje een van de meest hete hip-hop tracks van dit moment van een duo dat van de week nog in de Ziggo Dome stond en uh, het is een coole tune. Het is echt uh, valt zo op tussen al dat dansgeweld hier op Slam. Hou ons aan ook voor een van de allerbeste van Avicii ever. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BusVan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op BusVan.nl.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 Wat heeft Olympisch kampioene Femke Kok te zeggen over haar coach die zei: Eén ding heeft ze nog niet. En dat is een hele leuke vriend. We horen het zo hier in de ochtendshow. Drie over acht.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 Afsloot met deze track was dat echt een stomp in de maag, vond ik. Without you ik kwam toen nog tien keer zo hard binnen. Ook in de ochtendshow valt hij volgens mij helemaal zoals die bedoeld is. 10 over 8, de Slam Ochtendshow. Update. Update. En we maken even een razendsnel rondje nieuws rond de wereld, maar dan wel op onze eigen manier. In Indonesië heeft de overheid besloten om alle olifantenritten in het hele land te verbieden. Dus niet alleen plekjes in Bali, maar Landelijk, heel Indonesië. Alle dierentuinen of toeristische attracties hebben het verbod. Dus doen zij het toch, dan kunnen zij hun vergunning kwijtraken. <laughs> dat is wel goed zeggen. Ja, mijn ex die is nu in Indonesië en haar droom was om op, op een olifant te zitten. Ja, dat is Bali. Nu wil ik liever niet over het gewicht van mijn ex praten... maar laat ik zeggen dat ik wel olifant heb gereden. Dat zijn allemaal geintjes, hè? Voormalig president van Amerika, Barack Obama... zegt dat hij toch nog nooit bewijs heeft gezien voor buitenaards leven. Even leek het alsof hij zich versprak in een nieuw interview... waarin hij vertelde dat er veel onverklaarbare waarnemingen zijn... maar dat hij zelf geen bevestiging heeft dat er aliens zijn geweest op aarde. Wel benadrukt hij dat aliens bestaan... maar hij zegt dat hij hem nog nooit gezien heeft, eentje. Obama zegt dat hij geen bewijs van aliens heeft gezien. Dat is precies wat een alien zou zeggen. Wist je dat de bekendste alien ter wereld, E.T., drie ballen had? Ja, hij was een extra-tastical... Ja, we moeten echt stoppen. Olympisch kampioen Femke Kok heeft gereageerd op de ophef... die ontstond over een opmerking van haar trainer Dennis van der Gun. Ja, we weten nog wel wat hij gezegd heeft, hè? Eén ding heeft ze nog niet en dat is een hele leuke vriend. Ja, Dennis zei dat Femke veel in haar leven heeft... maar nog geen leuke vriend en niet helemaal gepast op zo'n moment. Maar Femke heeft nu gezegd dat ze het geen probleem vond... en dat ze zich als vrouw gerespecteerd voelt door hem. Nou, dan heeft Dennis toch één dag even goed op de blaren gezeten. En als je op de blaren moet zitten... Nou, dan ben je blij dat je de hele dag op het ijs bent. Zelf heb ik wel eens het ijs proberen te breken bij Femke Kok. Maar toen zei ze dat ze het ijs altijd graag heel houdt. De Slam Ochtendshow. Update. En het is 11 over 8. Vandaag temperaturen om en de 5 graden. Blijft als het goed is droog. En het zonnetje kan er nog even bij komen. Nou, dat laat ik me als Nederlander geen twee keer zeggen. Dan gaat meteen een zomerhitte radio op. Hier is Hugel. Where did we go wrong? Where did we lose our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 Heel emotioneel, hè? Die tranen schieten me in het kont. Echt goed. Bon. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je of slam. Lost frequencies in seal. Listen to me. Nieuwe. Warme muziek. Thomas Newsom. Bad habit. Slam. zijn dit jaar de goedkoopste supermarkten volgens de Consumentenbond. Nou, we gaan je gewoon even flink wat geld besparen hier. Hey, anu, bedankt voor je hulp, man. Ja, je hebt nog niks, hè? Blijf luisteren naar de ochtendshow, ook voor Zara Laartsen. Yes, lekker! Trappen, trappen, trappen, trappen. Trap mee tegen kanker. Op 2 april stapt Slam samen met Fight Cancer weer op de spinningfiets... voor een epische challenge. Spin for life. Spin mee, werk je in het zweet en ga los op de vetste DJ-sets... terwijl je bijdraagt aan een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Spin for Life, 2 april in Utrecht. Doe jij mee? Check spinforlife.nu Prime Video biedt het beste in entertainment. Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout.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 Hey Slim, good morning. Het is bijna half negen. Eerst wolken in het noordoosten, Lichte fors nog. Later komt er meer zon bij. Vanmiddag wordt het om en erbij een graad of vijf. Meld het weer online. Dan nog even de weg checken met de Flitsmeister. De grootste files op de A4, Prins Klausplein, Dorp. Elf minuten, 10 kilometer. En op de A9, 10 minuutjes. Amstelveen Oost, AMC ziekenhuis. Ook nog een file van om en erbij. De 10 minuten op de A4 bij de Schiphol Tunnel. En Amsterdam Sloten. En op de A30, 10 minuten, Barneveld en Lunteren. Ja, de files zijn kort vanwege de carnavalsvakantie natuurlijk. En er staat nog één Polonaise van auto's op de A37. Ooster, Hesselen, Nieuwlanden, 10 minuten. Flitsers op de A6, Lelystad, richting Muidenberg bij 72,4. A12, Nieuwerbrug aan de Rijn, richting Utrecht, bij 37,6. A27 is de ene laatste, Hank richting Breda bij 23,8. En de A28, Beile richting Hogeveen bij 157,8. Nou, dan pakken we het laatste nieuws nog eventjes mee. A en P. Mario in een half minuutje met de headlines. Goedemorgen. Hé hey, jongen. Een op de zes nieuwe lokale politieke partijen is tegen AZC's... en dat botst met landelijk beleid, zegt één Vandaag. Gemeenten moeten zich namelijk gewoon aan de spreidingswet houden.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 En burgemeesters zijn bezorgd over verharding en verruwing. Dat haalt het ANP uit hun recente toespraken. Bestuurders worden geïntimideerd, de toon van debatten verhardt en het fatsoen verdwijnt, merken de burgemeesters. En dat waren de hoofdpunten van het ANP. En het belangrijkste moet nog komen. Waar koop jij dit jaar de goedkoopste boodschappen? Je hoort het zo hier. Anul en Marijn. Bij de twee van de ochtendshow, ja. Lost Frequencies komt er ook aan. Maar Ladies First, Zara Larsen en Midnight Sun...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 Your heart out is my favorite part now. ik met mijn dagstart, doe ik altijd een korte meditatie. Dus dan ga ik zitten op de grond op de bank met de rechter rug. Ik laat komen wat er is. Zoals uh, dankbaarheid of blijdschap. De Slam Ochtendshow. De, sl de, sl de Slam Ochtendshow. I wanna dance by water the Mexican sky. Drink some margaritas by smell blue light. Listen to the you play at midnight Are you with me? Are you with me?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 Margaritas by snow Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water Neat the Mexican sky Drink some margaritas By snow Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you what? En tot zover mijn MC Skills your the Lost Frequencies here in de ochtendshow wel te gek, hè? Hij gaat een show in Nederland geven. Een show van drie uur lang, open air. Hij gaat uh, bij het Volu... Volu Eindhoven spelen. Wacht even, Ik denk dat ik het hele poster niet helemaal op mijn scherm heb. Heet dat Voluon in Eindhoven? Een gigantische buiten-UFO. Ken je dat gebouw? Ik ken de Voluon niet. Voluon? Ja, daar gaat Lost Frequency spelen. Ik vind de tickets ook wel meevallen. 50 euro. En dan kan je hem drie uur zien in augustus. Daar komt hij naar Nederland toe. Ik denk dat je bedoelt Evolion. Ah ja, ja, ja, nee, bedoel ik, ja, nee, mijn scherm liep niet helemaal hele poos zien. Mm, okay. Evolion? Ja, het Next, uh, het Next Nature Museum. Ja, daar uh, gaat die optreden. Leuk. Dit is de ochtendshow. Met de meeste muziek en ook de meeste tips om geld te besparen... kom ik toch steeds meer achter. Uh, dat doen we graag voor jou. Er is onderzocht wat de goedkoopste supermarkten zijn dit ja. jaar. Onafhankelijk door de Consumentenbond. Er is gekeken wie is de goedkoopste, wie is de duurste. En is het een verrassende eerste plek, de goedkoopste supermarkt van Nederland? Oh, wacht even. Wil je niet even de duurste eerst onthullen? Dan weten we waar we niet moeten zijn. Oh ja, absoluut. Eigenlijk drie supermarkten die duurder zijn dan gemiddeld. Dus ik noem alvast een picnic. picnic is 0% goedkoper of duurder dan het gemiddelde eigenlijk. Ja. Dus picnic is gewoon de middenmoot. De Albert Heijn. Ja, dat dacht ik al wel, ja. 2% duurder, maar het kan erger. De Albert Heijn is nog lang zo erg. Er 2%. Er zijn nog twee erger. De Spar. 17% duurder dan gemiddeld. Oh. Eh, maar het kan nog erger. Nog? De De boys. De boys. 32% duurder dan de rest. De POIs. Ja, dat is een supermarktketen in het noorden van Nederland. Het hebben 85 of 86 vestigingen. Oké. Okay. Zitten met name dus in Heerenveen, Stadskanaal, uh, Seks Bieren, uh, Daar vind je de POIs Alle elf steden. Okay. En uh, 32% duurder dan de rest. Um, de goedkope supermarkten. Mensen denken dan nog vaak aan de Aldi en de Lidl. Mm -hmm. En die zijn wel ja, goedkoop. Maar uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt. Dan zou ik graag een roffel horen. De goedkoopste supermarkten van Nederland zijn geworden. Ja. Hij moet wel als hij af. Ja. Dirk van den Broek en Nettorama. Oh! zijn beide maar liefst 8% goedkoper dan het landelijk gemiddelde: de Dirk van den Broek en de Nettorama. Maar bij ja. gezegd, uh, de, de, de, de, de Aldi, de Lidl, de Foma de DK, de Hoogvliet, de Jumbo, de Plus doen het ook goed. <laughs> Zo, je schudt ze wel even uit je mouwen. Oh ja, die zijn allemaal 1 tot 7 procent goedkoper dan gemiddeld. All right. Nou, daar uh, doe je je voordeel mee, uh, letterlijk uh, in dit geval. Je hoort het als eerste in de Slam Ochtendshow, waar we tempo gaan opvoeren met Martin Garrix Coolio. En dit is de laatste Sonny Fodera. The homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. <laughs>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 Trippin' banger and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that thing, nothing but a heartbeat away. I'm living life Do and die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind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 En daarvoor Gangs of Paradise van Coolio. We gaan het bijna weer doen. De 90s 500 van Slam. Hé, hey, wat leuk! Ja, en het begint al bijna op 1 maart. Dan gaan we los. Stemmen kan nu al op slam.nl. Kies je favoriete 90s bangers. Zo heb ik de um, Prodigy gestemd. Met No Good. Start the dance. Vet. En ook... Um, To Unlimited natuurlijk zat erin. Corona. Ik ben gewoon wel voor wat classics uh, gegaan dit jaar. Maar als jij nog uh, van die gekke nitpicks hebt, weet je wel, die uh, niemand eigenlijk meer kent, die iedereen vergeten is, gooi ze op slam.nl erin en uh, hoor ze terug in die 90s 500 vanaf 1 maart hier bij dit radiostation. Dan is het morgen alweer donderdag en geven wij een vrije, vrije vrijdag weg. Dat doen wij uh, altijd. Dan uh, gaan we jou. Uh, Helemaal vrij maken en daar hoef je geen vrijdag voor op te geven. Hoe fijn is dat? We verzinnen gewoon zo'n goede smoes dat je baas het wel moet geloven. Dus kan je dat goed gebruiken deze week? Dan kan je nu al appen. Het woordje vrij in de app van Slam. Vrij appen is vrij krijgen. Dan bellen we morgen vroeg jouw leidinggevende met een leuke smoes. de good vibes, loopt altijd goed af. 9 van de 10 gevallen. Dus uh, app vrij en win! Nieuw. New music. Nieuwe muziek ontdek je of Slam. Ralph Harris en Kasabian. Release the pressure. Nieuwe muziek. Gabri Ponte en Sam Harper. Words. willen weten in de Ziggo destijds? Kan je in Nederland je geld terugkrijgen van een concert als je niet tevreden bent over het zicht? We hebben antwoord en je hoort het zo in je ochtendshow.